Clemens Peters met het NOS Journaal. Zeker drie mensen zijn vannacht om het leven gekomen bij een grote brand... in een appartementencomplex in de Zuid-Franse stad Gras, vlakbij Nice. 18 mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Het vuur brak rond drie uur uit in het trappenhuis van een gebouw van vijf verdiepingen in het centrum van de stad. De brandweer zette 17 auto's en 50 mensen in om de vlammen te bestrijden. Het vuur was rond zes uur geblust. Op Hawaii zijn inmiddels 89 slachtoffers geteld na de natuurbranden eerder deze week. De Dodendaal loopt hoogstwaarschijnlijk nog verder op, zegt de gouverneur van de Amerikaanse staat. Honderden mensen worden namelijk nog vermist. Op het eiland Maui zijn 2200 gebouwen verwoest. Natuurbranden komen vaker voor in Hawaii, maar niet vaak van deze orde. Een zeer droge zomer in combinatie met sterke wind van een orkaan... leidde naartoe dat het vuur zich snel kon verspreiden. Op veel plekken waren vannacht vallende sterren te zien... doordat de aarde door de perseïden trekt. En dat is een spoor met ruimtegruis, afkomstig van meteoren. Sommige deeltjes verbranden in de atmosfeer en geven dan licht. Op het hoogtepunt vannacht, rond kwart voor vier... waren er bij een onbewolkte lucht tientallen per uur zichtbaar. Ook de komende nachten zijn de perseïden nog te zien... maar niet zoveel als afgelopen nacht. Zeven wandelaars uit België moeten vrezen voor een hoge rekening nadat ze waren gered uit het hooggebergte in het Oostenrijk-Zwitserse grensgebied. De vier volwassenen en drie kinderen hadden de ship Saplana beklommen van bijna 3000 meter hoogte. Na een nacht in een hut te hebben doorgebracht durfden de wandelaars niet meer naar beneden. De politie heeft de groep per helikopter van de berg gehaald en wil nu dat deze hulpoperatie door de groep Belgen zelf wordt betaald. De redenering is dat de wandelaars zich niet goed hadden voorbereid op de wandeltocht. Het weer, het is helder. Later vanochtend is er ruimte voor de zon. En het blijft vandaag zo goed als droog. Vanmiddag is er wel meer wind. Aan zee kan die zelfs vrij krachtig zijn. Tot 20 graden op de wadden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Z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 Om uitgezonden te worden hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. En de volgende formatie waar we mee gestart zijn, de Skymasters, was het Nederlands radioorkest en big band. En die deden het tussen 1946 en 1997 tot Trades op. Ze maakten hun eerste radiodebut in januari 1946. En het orkest werd opgericht door Willy Schobbe, Beb Revolt en P. Scheffer. In 1945, in opdracht van de AVRO... en trad de eerste maanden op onder de naam de Red, White en Blue Stars onder leiding van Willy Kok. En Kok trok zich terug en het orkest ging door onder leiding van tromponisten, arrangeur, P.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 Verliep het feest wat rauw Want buurman zag een troefkaart verborgen in een maal Er viel een harde klappen, het servies ging naar de man Bezoek wordt van de trap gegooid en zong toen onderaan Wel bedankt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 Klaar, een gaatje voor de orgam van de het eraf, middelbare dame. Of kwam uw moeilijkheid het thuis? Een staar voor hoe bestaat het waterverf bijt u dat?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 It's I'm oh. Met Ai Ai Olga. En daarvoor nou, verroer Willem Parel. Oftewel, een van de Eliassen van uh, Wim Sonneveld. Met uh, Daar is de Orgelman. En de volgende artiest is een dame. Ze doet het samen met een heer. En deze dame overleed op 1 januari 2016. Kort voor haar 99ste verjaardag. Dat was aan de gevolg van een operatie aan een heup. Die ze bij een val gebroken had. En ze is vier keer getrouwd geweest en vier keer gescheiden. Ze had twee geadopteerde kinderen. Van wie er één op tweejarige leeftijd verdronk. En ze wonen tot haar dood in Rotterdam. En voor de seniorenzender senioren, senioren, Rano vertelde ze in drie afleveringen haar verhaal. Dan zult u denken, ja, het ligt op het puntje van mijn tong. We hebben het over Anne-Maria Klassina, de Reuver-roepnaam Annie. Geboren in Rotterdam op 19 februari 1917 en overleden al daar op 1 januari 2016. Nederlandse zangeres, een van de populairste Nederlandse zangeressen in de jaren 40 en 50. En u hoort er nu Annie de Reuver en u, dit keer doet ze samen met Karel van der Velden... Met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 Kleine schooier, met die scheur in je broekie. Een onweerkomend zag. We vonden een oude boerderij met een kleine vervallen schuur. Ik zei vonden weer maar dagstilletjes. Ik hoop dat de bui nog even duurt. Hey Suzie, de bui is over. Kijk, de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven. Ik vind het heerlijk hier met jou.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 dat was Terry Scholten, hier op de lokale honger op CFM Zandvoort met een beetje. En daarvoor hoor u Corrie Konings met ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En de volgende artiest is geboren als Johannes Hendrikus van Muschel. Geboren in Amsterdam op 7 februari 1924. En al daar overleden op 8 januari 1989... Hij was een Nederlandse zanger en vertolker van het levenslied. En hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam... en het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. En hij trad op uh, onder de naam Johnny Jordaan. En u hoort hem nu met bij ons in de Jordaan. Wat gaat het vlug Het is weer voorbij die mooie zomer Die zomer die begon zo zowat in mij Haar ah, je dacht dat er nog geen einde aan kon komen Maar voor je het weet is heel die zomer al niet lang voorbij De wereld was toen vol van licht en leven, van haringuur vermengd met zonnebrand. Een parasol met felle licht zeven, en in je kleren schuurde zacht het zand.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 Zo wat in mij, hij ah, dacht dat er geen einde aan kon komen, maar voor je weet is heel die zomer al weer lang voorbij. Langzaam alle bomen, ik heb s'nachts al lang weer mijn pianman. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand.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 Van het autootje En de lampen En de bumper En het stuur Dit is te voor 57. Niemand? Nou, 5,5 gulden dan? Of vindt u dat Nog te duur? Een van mijn gouden oude klassiekers die regelmatig voorbij komt in dit programma was van de, de, de Trichet Cats met de, het autootje. Meerdere variaties van geweest, maar dit is het origineel. Ik vond dit toch wel een van de leukste, het autootje. En daarvoor hoor u Gerard Cox met het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou ja, volgens mij we hebben we een voorzomer gehad en we wachten nog steeds op die echte zomer. Want af en toe een paar dagen mooi weer, hè? Maar ja, we mogen niet klagen, want hè, Of overstroming in andere landen. Hagelstenen is de grote stennisballen of branden door de warmte, of hittegolven van 40 graden en 50 graden. We mogen nog blij zijn met dit weer. Behalve de regen, ja, die is wat minder. Maar ja, voor de plantjes is het natuurlijk weer heel erg belangrijk, die regen. We gaan door met de Fouraio's. Dat was een Amsterdamse zanggroepje. Dat eind jaren 50 bekendheid vergaarde met covers. Onder andere de Everly Brothers, Macquarie Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. De voor Youngsters, zoals de band eerst heette, werd opgericht door Joyce en Jan Schouten. Dat waren zus en broer. En Ria Lubbering en Dick van Niehoff. Nadat ze het cabaret der Onbekenden wonen in 1957, werd een Eerste single opgenomen, een cover van Bye Bye Love, geproduceerd door Jack Pulterman. En u hoort ze nu de Furao's met Zeg niet, nee, nee, nee, nee. Zeg niet nee, nee, nee, nee. Zeg niet nee, nee, nee, nee. Als ik vraag, ga je mee. Zeg dan niet nee.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 Ja, het schaap met de vijf poten. Het waren Piet, Adel en Leen. Piet Bamberger natuurlijk. Adel Bloemendaal en uh, Leen. Leen, ja... <laughs> Nou uh, ga ik eventjes uh, helemaal de fout in Lee Jongenwaard natuurlijk. Met het zal je kind maar wezen. En daarvoor hoorde u nog een plaatje van uh, Wim Zonneveld Onder het pseudoniem Willem Parel. Met poen, poen, poen, poen. En de volgende artiest. Daar ik ook regelmatig in dit programma. Anton Manders. Beter bekend als Tom Manders. Is heel erg bekend geworden als uh, cabaretier uh, comiek En uh, onder de naam Doris was hij heel populair. U hoort hem nu met zulke het zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.